Jan van der Putten met het NOS Journaal. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht mag lid blijven van de fractie. Dat heeft partijleider Buma gezegd na afloop van de fractievergadering. Omzicht kwam in opspraak omdat hij een nepgetuige van de MH17-ramp... hielp om zijn verhaal te doen tijdens een bijeenkomst met nabestaanden. Omzicht heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt... en besloot gisteren om voorlopig namens de fractie... niet meer het woord te voeren over MH17. Als woordvoerder wordt hij opgevolgd door Chris van Dam... die namens het CDA nu al de portefeuille justitie heeft. Spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen tegen het tv-programma Huntit van Avro Tros. In dat spelprogramma moeten de deelnemers uit handen zien te blijven van een fictief opsporingsteam. Gisteren was te zien hoe een van de deelnemers langs een spoorlijn liep. ProRail voert al geruime tijd campagne tegen het zogeheten spoorlopen. Volgens het bedrijf is dat levensgevaarlijk en veroorzaakt het vertraging en trauma voor treinpersoneel. De spoorloper van Huntit heeft de wet overtreden en zichzelf in gevaar gebracht, zegt ProRail. De journalist van tv-programma Brandpunt, die is gearresteerd in Griekenland... is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat meldt Brandpunt op de eigen website. De journalist Sadik Kader werkte aan een reportage over Syrische vluchtelingen... die naar Europa willen. Aan de grensrivier tussen Griekenland en Turkije werd de hele groep gearresteerd. De rivier zou militair gebied zijn. Volgens Brandpunt had Sadiq Kader een Nederlands paspoort... en twee Nederlandse perskaarten bij zich, maar geloofde de Griekse politie hem niet. Waar Kader van wordt verdacht, is niet bekend. Bij luchtaanvallen op een markt in Syrië zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen. Dat melden hulpverleners en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De aanval was in het noorden van Syrië, in Atareb, een plaats met veel vluchtelingen. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Syrische of de Russische luchtmacht. Het weer, bewolkt en soms wat regen of motregen. Het wordt 7 tot 11 graden, morgen misschien wat regen en ook dan een graad of 11. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De jooks, hartstikke leuk. Ja, maar we gaan het alleen maar gezellig aanpakken vanavond. We gaan beginnen over het leven. Alleen nog maar uitsluitend over het leven. En we houden het vanavond chronologisch. Voor de MAVO'ers in de zaal, dat is van begin tot het eind. Chronologisch. <lacht> nee, ik wil echt dat iedereen het kan volgen. Dat vind ik belangrijk. Hè? Nou, goed. Dus we houden het chronologisch. We gaan van begin tot het eind. Dus we beginnen bij de geboorte. Of misschien nog wel leuker: bij de bevruchting. <lacht> Dat komt, ik heb laatst zo'n film gezien over de bevruchting, hadden ze opgenomen met zo'n microscoop, weet je, dat je het allemaal goed kon volgen. Dat is een klerenbende, jongen, die bevruchting, jongen. Ik zal het dus precies helemaal vanaf het begin vertellen. Het begint bij ons, jongens. Dan komt bij ons, als wij ejaculeren voor de mavoers klaarkomen, dan komen... <lacht> dan komen er ineens 300 miljoen zaadjes uit, zeg. Dat zie ik. Die wijven ons nog niet nadoen, hè, Eigaussetjes. E, e, dat ene lullige eitje van ons, hè? Nou, e, e. Ik vind het ook iets zieks hebben, zo van zoek maar uit, schatje. ik vind het... Nee, kan niet. Ja, en dan krijg je beelden van die zaadjes en dat is een zootje, jongen. Laten elkaar struikelen die zaadjes en met hun ellebogen te werken om het eerste bij dat eitje te komen. En daarna krijg je dan beelden van het eitje. Dat ligt zo heel nuffig onderuit in die baarmoeder. Ik bedoel, het kan nog een jongen worden, maar ik vind het al meteen een werf, eigenlijk. Weet je wel zo van, laat die jongens maar sporten, de leukste koppel om de hoek zeilen, zoiets. Nee, vind ik niks aan. Maar daarna, ik heb dan al door zitten kijken en heb je het idee als je die beelden ziet van die zaadjes, alsof het een eindspurt in de Tour de France is. Ik hoorde ook opeens Marts Meets erbij, joh. Dan moet je wat gezopen hebben, maar dat is voor mij geen punt, hè? Ik hoor ineens, we staan hier in de baarmoeder en de zaadjes kunnen elk moment arriveren. Ik kijk nu over het laatste rechte eind. Er is nog niets te zien. Goed, uh, dan... Oh, ik hoor nu over mijn koptelefoon. Dat een kleine kopgroep zich heeft losgemaakt uit het peloton. Oh, dat is een verheugende mededeling, zeg. Er zitten alleen maar Nederlanders bij. Ja, dat hoor je niet vaak meer. Ja, ah, dat is wel uit hoor. Hai, hai in het verhaal worden van Marokkanen. Kijk uit hoor. Ja, je... ja. nee, maar er zit alleen maar Nederlanders bij. En, uh, nou goed, dan heb ik mooi even de tijd op de tijd nog vol te lullen. Nou goed, uh, dan uh, wil ik wat vertellen over het uh, eitje. Het eitje ziet er goed uit. Het uh, eitje hoopt op een gezond en sterk zaadje. Een jongen of meisje maakt het eitje niet uit... als het zaadje maar goed kan tannissen. Mm, nou goed, ik kijk nu over het laatste rechte eind. En dames en heren, ik zie het toch helemaal aankomen. Het is een heel groot peloton geworden. Er wordt getrokken en geduwd. Ik kan het niet helemaal goed meer volgen, maar gewoon zo... Zorgend... Het wachten is op de herhaling. En inderdaad, het sterkste zaadje gaat als eerste over de vieren. terwijl het sterkste zaadje wordt omhelst door het eitje... kunnen de andere 300 miljoen zaadjes, van. zo gaat het nu eenmaal Mijn topsport op dit niveau, doodvallen. Sorry, ik zou het er niet meer over hebben, maar het schoot er ineens uit. hè? Dat ik zat te kijken, ik dacht, ik werd er depressief van. Ik denk dat het leven nou begint al met de dood van 300 miljoen zaadjes, jongen. Toen heb ik nog een pilletje genomen. Ik jij bekijk het nou, is dat positiever. En dat lukte. Ik kreeg ineens een positieve brainwave. Voor de mavoers in hersengolf. GELUIDEN. Ik kreeg echt het idee van, we zitten allemaal als te kankeren. Iedereen kankert wel eens in het leven. Dan voel je je een loser. Je krijgt geen opslag. En iemand anders wel. Je krijgt geen betere baan En een ander passeert je. Of op school. Je hebt weer een vijf. Je hebt je rot geleerd. En een ander hebt een tien. Je hebt geen flikker gedaan. Dan voel je je een zak. Ik heb dat vaak ook. Dat ik denk, er zijn een aantal cabaretiers veel beter dan ik. Ik weet even geen namen. Maar het... GELUIDEN. Maar dat heb je wel eens, dat je een loser en netwit. Als je zo'n moment is meemaakt in je leven, zo'n wanhopig moment... dat je jezelf niks vindt, troost je dan eens met de gedachte... dat wij allemaal, zoals we hier zitten, één keer in ons leven... hebben gewonnen van 300 miljoen zaadjes, jongen. We are the champions, man. Je zou het niet altijd zeggen als je zo om je heen krijgt, maar... Eh... Al ben je een beetje een neandertaler, weet je wel. En je hebt toch van 300 van die klootviolen gewonnen. Dat is toch belangrijk, hè? Dat is hartstikke belangrijk. Hou dat vast. Het is natuurlijk maar een illusie. Maar het hele leven, het mensenleven, gaat om illusies. My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. They took the crown, but it's alright. All the liars are calling me one. Nobody's heard from me for months. I'm doing better than I ever was. Cause my baby's fit like a daydream. Walking with his head down. I'm the one he's walking to. So call it what you want, yeah. Call it what you want to. Jet stream high above the whole scene Loves me like I'm brand new So call it what you want, yeah Call it what you want too All my flowers grew back as thorns Windows boarded up after the storm He built a fire just to keep me warm All the drama queens taking swings All the jokers dressing up as kings They fade to nothing when I look at him And I know I make the same mistakes Every time bridges burn I never learn At least I did one thing right I did one thing right I'm laughing with my love I'm making under undercovers Trusting like a brother Yeah, you know I did one thing right Sorry, I sparking up my darkest night My fate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 Me, which is more than they can say. I, I recall late November, holding my breath slowly. I said, You don't need to see me, but would you run away with me? Yeah, my baby's bed like a daydream, walking with his head down. I'm the one he's walking to. What you want. Welkom terug overigens. Ja, dat was een nieuwe van Taylor Swift. Wat mij dan op zo valt, hè? tegenwoordig doen ze in al die keyboards en zo, doen ze hun best om een fantastisch drumgeluid te imiteren of te samplen of wat dan ook. En als je dan nou veel van die platen hoort, dan hoor je het oude analoge geluidje zit de jaren 70. Waar doen ze het allemaal voor? Dit is Miss Montreal, samen Hans. Om te zien, te zijn. Reminders. <middels> Montreal, oftewel San Hans, want zo heet ze echt. En uh, dat heet Reminders. Ja, en u kunt weer even uw pen en potlood of papier, weet ik veel, klaarleggen. Want dan kunt u weer even razendsnel meenoteren met alle ingredi ingrediënten en uh, weet ik het allemaal niet. Maar je kan ook gewoon op Facebook kijken hoor. Staat het ook op. Maar goed, we gaan u wel even stimuleren voor, tot een lekkere uh, soep te maken.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 hebben wij een lichte maaltijd. Een Bami-soep. Hij is ook prima geschikt als voorgerecht of als lunch. De Bami-soep is voor vier personen... en de bereidingstijd zal ongeveer 20 minuten duren. Voor de ingrediënten heeft u nodig 125 gram kalkoenfilet. 1 ui, 1 teentje knoflook, 50 gram peultjes, 2 eetlepels olie... 2 kippenbouillon tabletten, 2 eieren, zout en peper, 125 gram eier mie, 1 eetlepel ketchup manis en 1 theelepel sambal oelek. De bereiding gaat als volgt: u snijdt de kalkoenfilet in stukjes, uit knoflook pellen en snipperen, pultjes schoonmaken, de bosuitjes in smalle ringetjes snijden. In de pan Drie eetlepels olie verhitten en de kalkoen, de ui en de knoflook twee minuten zachtjes bakken. 1 liter water, bouillonblokjes en peultjes toevoegen en de nu ontstane soep in drie minuten laten koken. De eieren met zout en peper loskloppen. Rest van de olie in de koekenpan verhitten en de omelet bakken. Omeletten daarna oprollen en in plakjes snijden. De mie breken boven de soeppan en in 4 minuten op een laag vuur gaar laten worden. De soep op smaak brengen met ketchup en sambal. Bosui en omeletten door de soep roeren of in de kommen doen en de soep eroverheen opscheppen. Angela adviseert direct serveren en eet u vooral smakelijk. Met dank aan Angela Janssen. Ik heb de opdracht al verstuurd naar huis. <lacht> <lacht> Ik wil babies op. Een recept van vanavond. Van vier personen. ga je met z'n tweeën eten. Ja, dan nou, hebben we in ieder geval genoeg. <lacht> Goed, dat was het recept dus. U kunt het allemaal nog eventjes rustig nalezen. Natuurlijk via onze Facebookpagina. En dat doet u altijd massaal. Want we zitten altijd ruim boven de duizend weergaven. Dus wat dat betreft... Uh, uh, zelfs meer richting de 1500 dan richting de 1100. Dus uh, het is altijd ontzettend leuk, natuurlijk. En u kunt het kijken. Het adres is www.facebook.com. scan zandvoortluncht En daar kunt u het allemaal nog eens even heerlijk nalezen. En kijken hoe het eruit moet zien. Als de buur anders uitziet, is het mislukt. your heart, Scorpions. Have you ever climbed a mountain? Have you ever crossed the sea? Take a look around the corner and listen to your heartbeat. We rockband. Niet te verwarren met die Zweedse rockband, eh, rock'n'roll band van Hello Josephine en zo. Dat was een heel andere. Goed, dit waren de Scorpions en Follow Your Heart. Dit is Rainbow Train. Ook met Hans Vermeulen. Heaven on Earth. Train. En dat was uh, afkomstig van een album dat heet Accompanied by Rainbow Train. Dat was een, uh, ja, een gelegenheidsformatie eigenlijk. Van, uh, ja, nadat Sandy Coast in 1975 uit elkaar was gevallen. En Anita Meijer was een van de zangers zangeressen. Verder heeft Jodie Piper er onder andere in gezeten. Julie Loke heeft erin gezeten. Uh, Martha Pendleton heeft erin gezeten. De Diane Marshall heeft erin gezeten. En verder is Hans Vermeulen natuurlijk. En Jan Vermeulen, Okie Huisdens. Shell Schellekens en Erik Tejk. Dat waren onder andere een aantal grote mensen die in deze band uh, gezeten. Het nummer heette Heaven on Earth. Jawel, dat ook nog. Ja, wacht even, wacht even. Dat moet even netjes natuurlijk. Dat moet even netjes. Want uh, dat is zonde als je daar iets van mist. Zo, even terug. Uh, ik wou u nog één stuk laten horen van dat prachtige album van uh, Van Morrison. En uh, dat heet Stormy Monday. Luister maar, hoe mooi. <laughs> We well, call it Stormy Monday, baby. Out love, but just as bad. So sad, too sad the you go on Friday. Oh, Sally, I yeah, go out. Got to, got to, got to, got to find my baby You gotta find my honey child Send him back Back home Send back to me. Home to me Because Because My room has got two windows and the sunshine never comes through So, so dark and lonely since I broke it off, of with you I love Het is op diverse locaties in de wereld het album opgenomen. En nou, als je even kort hoort, bijvoorbeeld mensen die eraan meegemerkt hebben, dat waren onder andere Jeff Beck, Chris Farlow, Jason Rebello, Paul Jones en Georgie Fame. En uh, hij heeft dus gekozen uit een aantal blues standards... en ook een paar uh, originals. En uh, ja, ik vind het gewoon een heerlijk album. Roll With The Punches heet het. Ik zei Roll The Punches, maar dat is niet waar. Het heet Roll With The Punches. En het is gewoon lekker. En u kunt het ook terugvinden op bijvoorbeeld Spotify. Dus uh, nou, altijd goed, zou ik zeggen. We gaan... Uh, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Uh, Beb Sfeerders, en ik moet nog even vertellen, dat vergat ik even te zeggen... het nummer wat u hoorde was uh, Stormy Monday uh, als Badly met Lonely Avenue. Dat moet ik nog even zeggen. Nou, Beb, nou mag jij. Nou mag ik. Maandagavond heeft er korte tijd een auto in brand gestaan... in de parkeergarage van het Holland Casino in Zandvoort. Even voor tien uur werd de brandweer naar het Badhuisplein gedirigeerd... In een elektrische bedrading van een dieselauto was brand ontstaan. De brandweer had de situatie vrij snel onder controle. De parkeergarage was tijdens de hulpverlening afgesloten voor het publiek. Want er was veel rook in de garage dat met een grote overdrukventilator door de brandweer weg is geblazen. De Torbekkenstraat was deels afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden. De politie heeft bekendgemaakt maandagavond in Haarlem... drie mannen opgepakt te hebben na een schietpartij. De mannen in de leeftijd van 28, 25 en 20 jaar... worden verdacht van medeplichtigheid aan een poging tot doodslag. Een 25-jarige Haarlemmer was zondagochtend vroeg... met een schotwond in zijn been in het ziekenhuis beland. Het bloedspoor leidde via de Timorstraat naar de woning aan de Borkiestraat. Door inzet van een politieonderhandelaar is inzet van een arrestatieteam niet nodig geweest... en zijn na de eerste arrestatie ook de andere verdachten vanzelf naar buiten gekomen. Een man die door de politieafzetting heen ging, is ook nog aangehouden. Verder heeft de woordvoerder van de Koninklijke Marichousé zondag desgevraagd laten weten... een 33-jarig inwoner van Velzen, na aankomst op de luchthaven Schiphol te hebben opgepakt op verdenking van drugssmokkel. Omdat dat onderzoek nog loopt zijn details nog verder niet bekendgemaakt. De eerste hulp bij zeehonden, de EHBZ Noordwijk en de EHBZ Katwijk... heeft maandagavond twee zieke zeehonden van het strand gehaald. De eerste zeehond werd al vroeg op het strand van... Noordwijk tussen Zandvoort gevonden. En net toen de DHBZ de hond weg wilde brengen... kwam er nog een melding van een zieke zeehond. Beide zeehonden zijn meegenomen en na eerste verzorging... en overgebracht naar Siel in Stellingdam. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De bewolking heeft op deze dinsdag de overhand. Uit die bewolking valt af en toe wat lichte regen en motregen. De matige en aan zee neemt gedurende de dag in kracht af. En de temperatuur stijgt na ongeveer 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar wel droog. De wind waait dan zwak tot hooguit matig uit het zuidwesten. En de temperatuur ligt dan rond de 9 graden. De verwachting voor de komende dagen is dat het over het algemeen bewolkt is... met vooral op vrijdag enige tijd regen. Komend weekend schijnt geregeld de zon, maar dan komt het ook tot buien. En vanwege een ijskoude bovenlucht is daarbij kans op hagel en onweer. De temperatuur gaat weer naar beneden van een graad of 12... morgen naar ongeveer 8 graden. Op zondag. Tot zover de nieuws. De weersverwachting voor de komende dagen. Verzorgd door Rico Schreuder. Nou. Sorry. Next question. is started the canceling. No, we need money first. CVMs hand voor gepresenteerd. De nacht van het jaar.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 Toch nog steeds een van de meest geweldige stemmen uit de soul historie Hoewel dit uit een iets latere periode is. Als ik het goed heb gelezen, is het uit 1974 tot dit. En ik, ja, dan is het toch alweer wat. Klinkt het toch alweer wat commerciëler en zo. Strijkers geven heel veel ja, toestanden. De... En ik vind Arita toch nog altijd het beste in. Ja, in haar periode dat ze gewoon met die gebruikelijke Atlantic sound bezig was, met alleen maar gewoon een bandje een erachter met drie blazers en dat soort. Dat, dat, dat is mijn mening. Dat is en, de oude zo liefhebbende. Ja, dat is de oude soul dat, eh, ja, Het is, is De, de oude North soul. Philharmonic Orchestra zit hierachter, hè. Huh? Hier zit het uh, North Philharmonic Orchestra achter. Dit is natuurlijk uh, ja. heel orkestraal. Ja, ze hebben, ze, hebben een heel nieuw, uh, ze hebben een heleboel oude opnames. Heel nieuw gemixt, ja. Hebben ja, ze het ja. nieuw gemixt met het London Philharmonic erachter. Ja, dat was het. En dat was het. En, en uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk wel uh, ontzettend leuk. Dus dat is dan weer nieuw uitgebracht. Dat zijn oude opnames. En dat hebben ze ook al eerder gedaan, hè? Elvis Presley hebben ze dat bijvoorbeeld al gedaan. Alle oude Elvis hits. En dan dat klassieke orkest erachter. Op zich is dat best wel mooi. Maar, dat is mooi, ja. Ja, maar ik toch. Ja, mijn <laughs> oude. Toch, jij toch? Mijn oude soulhard. Ja. ja, wat moeten we daar nou mee? <laughs> ja. Lekker laten kloppen. Dat vind ik dus ook. En dat doe ik ook wel, hoor. Want jij, zorgt. Let op. altijd goed. Maar, uh, oké, okay, dit was Beverly Knight, heet het meisje. En zij werd geassisteerd door Jamie Callum. En het liedje heette Private Number. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, wat wou ik zeggen? Ja, we gaan nog even lekker door. Ja, we hebben nog veel meer leuks. En dit ook. Dit ook bijvoorbeeld. Dit is Elvis Presley. Ja, echt wel. Goh nou, maar. In the early morning rain With a dollar in my hand, and naked in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to. Out on runway number nine, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women always. There she goes, my friend. She's rolling out of the roll. Hear the mighty engines roll. See the silver wing on high. See the silver wing on high. She's winging a swift bow Far above the clouds she flies. Where the morning rain don't fall And the sun always shines She'll be flying on my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me now 'Cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can't jump a jet plane, can't jump a plane. like a freight train. Like train. So I best be on my way in the, in the early morning rain. Morning. So I best be on my way. In the early morning... Uh, Elvis Presley met een kabooi liedje. Ja, yeah. met een kabooi liedje. Ja, yeah. dat is heel wat anders dan, uh, rocken, dan, uh, dan jailhouse rock en zo. Ja, maar dat was hem wel. Elvis Presley en Early Morning Rain. En dit is een, uh, een hele oude. Dit is namelijk nou de originele versie van uh, Everybody Needs Somebody so to Love. So in Omdat hij opnames uh, zou gaan maken. Nee, hij heeft ze gemaakt zelfs. Met uh, de Nederlandse Ben de Dijk. En uh, toen zouden ze samen een concept gaan geven. Ja, en in het vliegtuig op weg hier naartoe overleed hij. Ja, dat, ja, ja. Was, uh, dat was een vreemd verhaal natuurlijk. Het was een hele grote dikke man. Hij kon niet, bijna niet meer lopen en zo. Hij zat, uh, als je die, die oude foto's van hem ziet. Nou, nou. Maar dit was uh, een hele jonge Solomon Burke hoor. Want dit was uh, de oerversie van Everybody Needs Somebody to Love. Een nummer dat we natuurlijk ook kennen van de Blues Brothers en van de Stones. En van nog wel meer mensen. Wilson Pickett heeft Wilson het ook Pickett, gedaan. Hoor. Ja, hij heeft ja. het ook gedaan. Ja. He? Dit was de eerste, denk ik. Dit was de eerste. 60. Ja, hij, ja. Heeft, het, ja. hij ja. heeft het geschreven, dus dit was zo. de eerste. Dit was de allereerste versie van Everybody Needs Somebody. Nee, uh, ja, ja, Everybody Needs somebody, somebody to Love. To love. Ja. ja, dat was het. Oké, okay. goed. Nou, en die ook staat. Die staat ook in die prachtige uh, Heroes of Soul lijst. Dat is maar een lijst, jongens. Deze ook, bijvoorbeeld. Zoek ze zo oude. Nee, ik ga het even netjes aankondigen. Wacht even, wacht even. Want dit is zonde. Ja, deze meneer die uh, kennen we van... Uh, the Funky Chicken onder andere. En deze meneer kennen we ook van het liedje Walking the Dog. En uh, uh, dan moet ik even gauw kijken. Ja, zo heet het, ja. Nee, ik, kon het, ik moest even kijken, sorry. Uh, can your monkey do the dog? Dit is Rufus Thomas. Thank you. zijn eerste, geloof ik, als ik het goed heb. En uh, dat werd onder andere ook nog door de Stones gedaan. De, al die oude soul -nummers zijn natuurlijk heel vaak gekufferd. Mm -hmm. En uh, dit was er ook een. Uh, the Can Your Monkey Do The Dog. En dat was Rufus Thomas. Mm -hmm. En uh, voor Bep en mij, wij kennen de man natuurlijk voornamelijk van de Funky Chicken, hè? Ja, wij wel. Ja. wel ja. He, ja, van de... En nog iemand van... He? Onze Basis Douglas is ja, ja, er ook. Ja ja ja ja. Goed van nou, je, hebt nog, je hebt nog last van zulk niet gewicht. Laat die maar niet horen. Hij is nog zo soepel. Ja. Nou, dat kon je stellen wat afloop ja. die 7 januari deed hij het toch nog wel even. Hij deed het. He? Ja, zo. ja. Ja ja ja ja ja. Ja, Daar ligt ons hart toch op beetje. en ben je? Daar ligt ons hart. De, de, golden, de Golden Holdies. He? Ja, ja, ja, ja. Het is, uh, ja. Het is toch 50 jaar geleden dat we daarmee begonnen. Of dat, dat ik ermee begon. Juni 29, 1967. Tjonge, jong Dat ja, is wel. Toen kreeg ik de eerste LP's van Otto Redding mee om uh, in te studeren. En toen ging ik thuiswateren. <lacht> toen vond ik een gemoerde. Wat <lacht> moet ik hiermee? Ja. Maar dat is allemaal goed gekomen. Overigens over Soul gesproken, voor zover u dat interessant vindt. 10 december is het 50 jaar geleden. dat uh, Otis Redding om het leven kwam. bij een vliegtuigongeluk. En uh, ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar dan moet u maar even kijken. In Paradiso wordt daar een groot concept aan gewijd. Een herdenkingsavond, dit. vanwege het 50-jarige sterfdag van Otis. En er komt een Amerikaanse band die heet uh, We're a Soul Band. of I'm a Soul Band heet het. En een, en, een, en een zanger waarvan ik even de naam niet meer weet. Maar dat moet u maar even nakijken. 10 december is de dag. En dan vindt dat concert in Paradiso in Amsterdam plaats. Best interessant. Ik, ik, ik overweeg sterk om erheen te gaan. Hele goede. Goed, voor nu zit het erop. En uh, ik dank u voor het luisteren. Of wij danken u voor het luisteren. Wij danken u hartelijk. Wij danken u hartelijk. Wij hopen dat u heerlijk heeft geluncht. Met ja. deze fijne muziek op de achtergrond. Ja, vond ik ook wel. Ik heb niks gehad, maar goed. Koffie, ja. doet, wij doen koffie, het doen koffie. wij doen het op koffie. <laughs> goed, nou bedankt voor het luisteren. Ik uh, hoop u morgen weer aan uw computertoestel. Of wat dan ook uh, te vinden. Samen met uh, Ron Gijzen. En dan hebben we natuurlijk het Cultuuruur. Dus morgen heel veel cultuur. En voor nu bedankt voor het luisteren. En tot morgen.